Katrien Straatman met het NOS Journaal. De voetstof 44.000 euro aan illegale gewasbeschermingsmiddelen onderschept. Het gebeurde in februari in Europees Verband. In andere EU-landen werd nog eens zo'n 80.000 kilo in beslag genomen. Binnen de Europese Unie mogen alleen goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Die zijn getest op schadelijke effecten voor het milieu en de volksgezondheid. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair verplaatst een aantal vliegroutes naar Duitsland omdat er in Nederland geen plek meer is voor de vluchten. Topman O'Leary zegt dat hij wordt tegengewerkt en hij wil een klacht indienen bij de Nederlandse mededingingsautoriteiten. Volgens hem krijgen andere luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM wel voordelen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Noord-Korea gestraft moet worden voor de raketproeven, maar hij trekt geen rode lijn. We gaan de komende weken en maanden zien wat er gebeurt, zei hij tijdens zijn bezoek aan Polen. De rode lijn is een verwijzing naar de Amerikaanse raketaanval op Syrië dit voorjaar na een gifgasaanval van het Syrische leger. De brexit-onderhandelaar onderha namens de EU, Michel Barnier, heeft Groot-Brittannië gewaarschuwd zich straks niet te rijk te rekenen. Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, moet het land niet verwachten dat de handel met de EU zonder belemmeringen blijft verlopen, aldus Barnier. Hij wees erop dat er nog maar twintig maanden zijn om een deal te sluiten.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 Het weer zonnig en droog, maar later vanmiddag en vanavond in het zuiden kans op enkele stevige regen of onweersbuien. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Daarvoor wordt het 24 tot lokaal 29 graden. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg. Morgen en zaterdag ook nog zomerswarm, maar dan wel licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit verkeersupdate. Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Zandvoort heeft het, Zom, het. en jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM Luncht. nou. Huh? <coughs> <coughs> <Goeie naam. laughs> er komt hier een kapitein langs, man. Oh, dat heb ik niet gezien. <laughs> er staat hier een kapitein. Waar zo? Ga Hier is een kapitein voor jouw neus. Eén ster is een tweede luitenant. Twee sterren is een eerste luitenant. Drie sterren is een. Dat is een hele goede kookkast. <laughs> ik hou niet van grapjes, soldaat. Nou, nee, ik vond hem zelf wel aardig. Jij praat alleen als je wat gevraagd wordt. Drie sterren is een kapitein. Dus hier staat een. Ja, dat zeg ik niet, dat zeg ik niet Dat kost me gelijk zes dagen slaan nee, je maar niet. Jij moet antwoorden zoals het behoort En ga eens een beetje fatsoenlijk in de houding staan Want ik slaap nergens op Gewoon in de houding, model Zo sta ik al jaren maar... Ga netjes benen naast elkaar, hè Die maar altijd wel naast elkaar En wat moet die slang daar bungelen Geen gezicht, hakken tegen elkaar Benen recht, buik in Borst vooruit Kom op. Moet het allemaal tegelijk of ga je dat even misschien. Spreek niet steeds tussendoor. In de houding rechtop en luister naar mijn commando. Reset hier. wie? Hi. <lacht> nog gebeurt er nog wat? Uh, uh, zou je dat even kunnen herhalen, misschien? <lacht> luister dan. Rechtop. gaat hij weer. Reset hier. wie? Hi. <lacht> You know, man? Ja, ik, ik kan zelf ook imiteren. Wat wordt er geïmiteerd? Ik denk hop, hop. Dat, dat vraag ik je niet. Stil en luister en voer mijn commando uit. Het is voor de laatste hè. Presenteer geïmiteerd. Oh, zeg maar. Dat, Wees niet zo brutaal. Rechtop. Wij vergeten even het geweer. Oh. Jij gooit met het wapen, man? Oh, dat ben ik al lang vergeten. Dat komt jouw deur te staan, vriend. Rechtop. Dan gaan we eens even leren groeten. Oh, hoe is het? Zoals het een goed militair betaamt. Salueer! Hé? Salueer! Alain! Wil jij de rekening mee houden? Het is hier geen carnaval. Ah, kom, je gaan we toch niet vertellen dat die neus van jezelf is? <tie> New without you, love So far in a few blocks to be so low And if I call you from First Avenue We're the only motherfucker in the city Dat is toch een legendarisch duo hoor. Dat uh, Frans van Duschoten samen met, uh, met André en Vandaan. Nou, ja. Geweldig. Ja, maar ja, maar het, het is, het is op de radio mis je eigenlijk een hoop. Het is, het is wel leuk om te horen. Maar die koppen voor die gozer... Die, die moet je er eigenlijk <laughs> gewoon bij En die houding he, die hij ja. aanneemt als die Jan Soldaat. Ja, geweldig. Geweldig. <laughs> nou, ja. en... Uh, Even kijken hoor. Nou, dat uh, liedje daarna dat heet... Uh, New York... En uh, het is al weg uit mijn schermpje. Dus ik uh, moet even weer kijken wie dat was. Dat zal ik me straks vertellen. Uh, oh, dit was een, een, een nieuwe, hè? Die stond vrijdag op de nieuwe lijst, ja. Ja. Een leuk nummer. Er stonden allemaal leuke... Nee, niet allemaal. Nee, er stonden maar... een paar leuke nummers tussen. Ja, dit was wel ja. een leuke. Ja. Uh, New York was het. En uh, het is een meisje. En er staat uh, dan bij dat het explicit is. Uh, dat wil dus zeggen dat er uh, schunnige taal in voorkomt. Oei. Ja, heb je dat niet gehoord dan? Nee, is nou, me niet opgevallen. Nou, nou, ze zegt ongeveer tien keer het woord motherfucker. Dus, uh, ja, weet je <laughs> hoe vaak ik dat thuis hoor tegenwoordig. Ja? Maar uh, dat, uh, <laughs> dat is, uh, nou ja, op, bij dingen als Spotify, dat is dan bij dat explicit. Ah, oh, oké. Okay. Ja, dan betekent... Je het gewaarschuwd, hè? Nou ja, dat betekent ja. dat hij bijvoorbeeld in bepaalde landen, dan komt hij gewoon er dus niet op. Oh, echt? Ja, oh. dat is nog steeds zo, hoor. Vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, zeiden ze, vroeger deden ze dan een piepje. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dus als er een uh, uh, tekst was die uh, niet gevallen was. dan deden ze een piepje en dan kreeg je een piep. Ja, en, ja. Uh, nou, tegenwoordig bij Spotify zeggen ze gewoon van explicit. Dus dat betekent dat je erop moet letten dat er, uh, dat er uh, nou, taal ja. in volk komt. Fijn om te weten. Ik vroeg het me al af wat dat betekende. want ik had het ook zien Ja, nou dat dus. Lekker, Rudy! Chic. Chic. Met, uh, de bekende Nile Rodgers. Nog steeds actief trouwens, die man. Hè? Ja, die is wel helemaal terug, hè? Speelt met allerlei bekende mensen mee en zo. Maar uh, de, toch wel een pionierende disco. Uh, Nile Rodgers en Chic. En dat heette Le Freak. En dat was uit de beroemde dis disco-periode ah. uh, 1970. Nee, 70 jaren moet ik zeggen. Ja. Disco is pas uh, halverwege. Oh. oh ja, en dat. Uh, een beentje van New York wat uh, hier voortrijden, dat heet Saint Vincent. Ja, ah. dat, uh, ja, dat had ik nog even nagezocht. Moet Want, onthouden. Ja, Saint Vincent, hè? Ja, explicit. Ja. Goed, nou, eens even kijken, wat hebben we nu? Ik weet het niet. Ik wel. Ik weet het wel. Had je niet de confrontatie om kwart over één? Nee, dat was op woensdag altijd. Oh, is op woensdag? Ja, maar ja. Oh. Was het niet woensdag, hè? Nee, nee. geen confrontatie. Watching the weekend creeping closer into view. I am the tiger on the highway, only you. Kennen van de grote hit Geronimo en dit was hun nieuwe single en die heet Edge of the Night. Alright, nou ik vind het goed. Oké. Okay. Oh, gaan we nog door met dansen? Ja hoor, we gaan nog even door met dansen. Ja, dat is we. op de tafel. klop. De lange versie. En dus uh, voor het nieuws nog even Cindy Lapper. Meisjes willen pret hebben. Is dat zo, Dolly? En meisjes wel, maar oude kallen zoals ik niet meer hoor. Ah, okay. Van, zo moet ik het zeggen. Wel netjes. Ja, Cindy Lopper! Weet je wel, met het extravagante haar en zo. Ja, dat was wel wat hè, die tijd. Ja, met vrouwen. Nou. Nou. Dat is wat we doen eigenlijk. Ik heb geen uh, ik hoor nooit meer wat. Dus nee, dat was dat is is wel, wel uh, ja. Ja, nee, nee, Zal ik het nee. eens opzoeken? Oh ja, ja. we gaan ja. eerst het nieuws doen. Ja, laten we maar wel doen. Ja, wel. ja, Ja, ja, ja. We hebben Breaking news. Is dat zo? Toch? Oh, dat heb ook ik nieuw. alweer weggedaan. Jij zei. Ja, dat moet je. Dat je niet weg alom, jij zegt dat werd al omgeroepen. Nee, dat moet je nog even vertellen. Oh, dat is heel belangrijk Oh, oh, jij dan moet ik het weer helemaal gaan opzoeken. Mm, nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dames, en heren dames en heren, dames ja, en heren, dames en heren, ja, ja, ja, dus, ja uh, daar komt nu uh, dan komt het, uh, het, nou. het, het, het regionale nieuws... van uh, 6 juli, en uh, als het even mee zit en die website werkt mee... dan kan ik het nieuws weer terughalen. Ja, <laughs> daar is het. Nou, wat was nou het breaking news? Door een storing aan de verkeerslichten is de Velser Tunnel voor verkeer vanuit het noorden momenteel afgesloten... en dat wordt gemeld door Rijkswaterstaat. Het verkeer op de A22 vanuit Beverwijk richting Velsen... wordt momenteel omgeleid via de A9 en de Wijkertunnel. Eerder vanochtend ontstond er ook al een file voor de tunnel. Dat gebeurde nadat er om onbekende redenen... twee rijstroken waren afgesloten. Nou... Dat was dan het regionale nieuws en dan ga ik... Ach nee, het uh, breaking news en dan ga ik nu naar het regionale nieuws. En dan gaan we melden dat het morgen... Ja, dan is het zover. Want uh, dan uh, gaat het British Pop-Up Festival beginnen... en het wordt een feest van je welste. Uh, om 7 uur morgenavond gaat officieel het British Festival in a Great British Tradition officieel geopend worden op het Raadhuisplein. Na het hijsen van de Union Jack uit 1606 wordt het publiek getrakteerd op een doedelzakconcert en een dansdemonstratie van de viervoudig Nederlands ballroomdansen Ticio Pecoraro en Jasmijn van Jolen. En uh, nou, daarna dan gaat het dus gebeuren. Er is van alles te doen dagenlang op sportgebied. Uh, dat is natuurlijk onder andere op het circuit. Op culinair gebied. Op kunst- en cultuurgebied. Muziek en film. Aan de kinderen is gedacht. Want zondag is er een uh, zwerkbaltoernooi op het strand. Retail- en modegebied. En uh, natuurlijk mag ik u alvast verklappen dat bijvoorbeeld zaterdagavond op het Raadhuisplein uh, de, een, een, een speciale formatie is. De After Beatles die alleen maar Beatle-muziek zullen spelen voor het uh, British Pop-Up Festival. Nee, nee, dat nee. is natuurlijk weer helemaal niet waar wat nee. ik zeg. Nee, We hebben gezegd wat? Beatles en tijdgenoten. Oh, ja, kijk, het is wel zakelijk Beatles. Maar we ah, hebben ook nieuw. gezegd. Oh. We gaan ook wat Britse tijdgenoten. Dus uh, oh. het zou zomaar kunnen zijn. Dat je van de Kings hoort. Of van de Stones. Of van de, de Searchers. Oh. Of van, van eh, nou, noem maar wat. Nou, zakelijk Beatles. Maar we doen ook wat tijdgenoten. Anders wordt nou. het zo saai. Nou, Hoe kunnen de Beatles nou saai worden? <lacht> Dat is toch niet saai? Je kan er de hele gelu... avond naar Beatles luisteren. Je gaat toch ook niet als je een Beatle concert hebt weglopen... van eh, ik vind het zo saai. Saai hoor. Nee, saai. Nou goed. Dus uh, ja, mensen, het, het strekt echt te ver... om alles te vertellen wat er gaat gebeuren uh, het, het weekend. Het staat bol van de activiteiten. en. Wilt u nou graag weten wat, waar, wanneer te doen is... kijkt u dan eventjes op de website van de VVV... en daar kunt u alle informatie terugvinden. Goed, de explosieve opruimingsdienst Defensie, oftewel de EOD... die is dinsdag ingezet in Zandvoort... omdat een medewerker van de gemeente Zandvoort dacht... dat hij mogelijk een handgranaat had gevonden... De medewerker vond het onderdeel tijdens groenwerkzaamheden... en vertrouwde het niet helemaal, dus lichtte hij de politie in... die op zijn beurt weer de EOD inschakelde... omdat toch niet uitgesloten kon worden... dat de behoorlijk verroeste vondst een explosief zou zijn. Nou, na onderzoek door de EOD bleek dat er geen explosiegevaar was... maar dat het dus om een auto-onderdeel ging.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 Deze verdachte, zonder vaste verblijfplaats, is meegenomen naar het politiebureau. De herstelacademie ga ik u iets over vertellen. Het woord zegt het al. Hier wordt gewerkt aan herstel. Het biedt mensen met een kwetsbaarheid of met een GGZ-achtergrond middels educatie en zelfhulp de mogelijkheid om te werken aan herstel en aan het ontwikkelen van talenten. Na ontwrichtende ervaringen is het vaak heel moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen en met herstel wordt dan bedoeld het langzaamaan je leven zo inrichten dat het voor jou fijn is. En ook al blijf je vaak last houden van klachten of symptomen, tijdens de bijeenkomsten van de herstelacademie wordt vooral veel uitgewisseld door de cursisten. Ze herkennen veel van elkaar in elkaars verhalen en dat geeft troost, steun en kracht. De herstelacademie onderscheidt zich door de input van ervaringsdeskundigen. De herstelacademie gaat haar activiteiten uitbreiden naar Zandvoort. En uh, zij gaan beginnen met een introductiebijeenkomst. En dat uh, gaat gebeuren op donderdag 13 juli, dat is dus volgende week... van 12 uur tot 3 uur s middags. Om 12 uur tot 1 uur is er een lunch... En van 1 tot 3 uur is de introductiebijeenkomst van de herstelacademie in de Blauwe Tram aan het Louis-Davidstraat 1 in Zandvoort. U kunt zich aanmelden via um, een uh, e-mailtje. Een, uh, e Sorry hoor. <laughs> senioren momentje. Daar is, uh, is daar iets voor eigenlijk, voor die senioren-momentjes? Nou, ga ik even uitzoeken. Maar in ieder geval voor dit, voor de Herstelacademie. Als u zich wilt aanmelden, kan dat via uh, gmail.com Goed, uh, dan nog iets uh, misschien ook wel belangrijk over de bijtjes: De bijen zijn namelijk onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is daarom van groot belang om onze leefomgeving zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Nou, imkers laten tijdens het weekend van 8 en 9 juli zien wat je kunt doen om de Nederlandse bijenpopulaties te verbeteren. Nederland telt ongeveer 9000 imkers, waarvan 80% is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. En de vereniging leidt jaarlijks nieuwe imkers op. Dat zijn, dit jaar zijn dat er meer dan 1000. Nou, als je nou naar zo'n open huislocatie bij jou in de buurt wil, om uh, dat allemaal mee te maken en daarover voorgelicht te worden, kijk dan even op de website www.bijenhouders.nl slash landelijke streepje open streepje in Karijdag. Is hartstikke leuk om naartoe te gaan. Heel interessant. En uh, als je denkt van nou de drukte in Zandvoort hoeft niet voor mij. Ik wil alles over de bijtjes weten. Kijk dan even op die website en ga daar naartoe. Tot zover dan het regionale nieuws voor vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, zoals ik zojuist al gezegd heb, begon het vandaag de dag met zon. En in de middag werd ons toenemende bewolking beloofd. Nou, die is inderdaad aan het komen. En het gaat steeds iets meer worden... totdat we vanavond ook overspoeld gaan worden door buien... en hoogstwaarschijnlijk ook onweer. Er waait een zwakke oostenwind. Dat zou ik niet zeggen als ik collega Bart van der Meer zo binnen zie komen. Die op zijn fiets is gekomen. Hij is helemaal bezweet en bek af. Had je veel tegenwind, Bart? Een beetje wel. Dus die zwakke oostenwind klopt misschien niet helemaal... Nee, dat klopt iets niet. Nee, dat nou goed. Maar dit is voor Zandvoort, hè? niet voor Hoofddorp. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer, ja. Goed, de maximale temperatuur in Zandvoort vandaag komt uit zo rond de 25 graden. Dan gaan we eens kijken naar morgen. Morgen is er veel zon, een matige westenwind en een temperatuur die iets lager ligt dan die van vandaag, namelijk 23 graden. En ik zou er morgen maar van gaan genieten en het ervan nemen... want in het weekend wordt het minder warm... en na zondag is er zelfs een overgang naar wisselvallig weer. De zeewatertemperatuur langs het strand, mensen, ligt nu op 19,5 graden... dus dat is wel heel erg lekker. Deze uh, informatie werd ons toebedeeld door de meteorpagina-man van ZFM Zandvoort... Lex van den Horen. film met Dan Aykroyd en uh, John Belushi, die helaas al niet, lang niet meer onder ons is. Maar wat was die band goed? En wat kon die een fantastische films maken? John Belushi, met name The Blues Brothers. Natuurlijk, 72 was het ongeveer. En het zat vol met lekkere oude soulkrakers. Uh, met vooral uh, in, de, in de band... Uh, heel veel oude solknakkers. Bijvoorbeeld van... Uh, Booker T en de MGs. En zo. De gitarist bijvoorbeeld. En volgens mij ook de bassist. Heel lekker. Gewoon dubbele brothers Everybody needs somebody. Het uh, nummer van Solomon Burke. Want die schreef het. En uh, als je die... Uh, wat Wist ik niet ja, dat het geschreven was door Salomon Burke. Ja, het werd geschreven door Salomon Burke. En er zijn nog veel meer versies van bekend. Want uh, de Stones hebben het ook opgenomen. En uh, mm. uh, Wilson Pickett heeft het ook opgenomen. Okay. En uh, uh, nog veel meer. Dus veel meer mensen die dit allemaal uh, gedaan hebben. Everybody needs somebody to love. En een keer in de uitvoering van de Blues Brothers. Jawel. Yep. En u kent natuurlijk allemaal het verhaal. En zo niet, dan moet je maar eens op zoek op On Demand. Want het is echt een film om te brullen. Echt ja, zeker geweldig. Ja. Oké, okay, nou, uh, je had het net over de beurtjes en de, uh, de, de, de. De bijtjes en de vogeltjes. Nou, vooruit dan maar. Let me tell you about the birds and the bees. Let me tell you about the stars in the sky The girl and the guy And the way they could kiss On a night like this When I look into your big brown eyes It's very plain to see That it's time you learn About the facts of life Starting from 18 Let me tell you about the birds and the bees The flowers and the trees The moon up above And a thing called love When I look into your big brown eyes see That it's time you learned about the facts of life, starting from it. Well, let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees. The stars in the sky, a girl and a guy, the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars in the sky, the girl and a girl... Ja, de hitversie was van Jewel Akens, maar die kon ik zo graag niet vinden, dus daarom maar deze. Van Ding Martin. Teardrops. Womack en Womack. Womack. Womak en Womak waren dat in... Uh, dat nummer dat heet uh, uh, Teardrops. Of zo. Ah. Dat was wel een lekker nummer. Welk nummer? Dit nummer was een lekker nummer. Oh. Oh. Yeah. When, when, uh, when I was a girl and had fun. Ja, ja. Dat yeah. oh. well, moet heel lang geleden zijn dan. Nee hoor, dat is niet zo lang geleden. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> niet willen Krijg je dan De... nog? <lacht> Mr. Big, hè? To Hij heeft niks met een varken te maken, trouwens. Hoor. On light, Mr. Big. Hadden we een night to be, be with be you.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 En binnen gezellig hier in de studio. En uh, nou ja, het zit er weer op voor ons vandaag, uh, Dol. Het is weer helemaal klaar. Ja, ja, het vliegt voorbij. Het vliegt twee... voorbij, ja. ja, ja, ja. Zo ja. leuk en, uh, Ja, dit was voor ons de ene laatste donderdag, hè? Ah, dat moet je nog niet vertellen. Waarom niet? Ah, waarom wel? Nou ah, ja, goed, dan weten de mensen te gast. Ja. kunnen ze volgende week extra van ons genieten Ja, volgende week speciale uitzending. Nou, dat is de laatste voor de zomerstop. En... Uh, Ah, komen we we met het nieuwe seizoen wel weer terug, hoor. Maar we moeten ook uit, weer even, even opladen. En zo, zoals dat er altijd heet. Je moet weer evenjes ja. recupereren. En moet... en je krijgt natuurlijk te maken met vakanties en dergelijke. En oh, en dus, ja. we gewoon lekker een paar weken niks. Heerlijk. Ook even naar die rare kop van die bar van de meer kijken. Oh, heerlijk. Dat hebben we ook even een paar weken niet. Goed zo. Die is toch wel ver staat gewoon naast hem. En dat zegt hij gewoon, hè? Ik wel. Ja, hij wel. Ik ben toch groter. Nou ja. Goed. Nou, bedankt uh, voor het luisteren allemaal. En, uh, ja, zeker bedankt. Uh, uh, morgen dan is het natuurlijk de uh, uh, Sport op deze tijd. Uh, vanaf tien uh, uur. Ja, ja. Ik begin er vroeg, hoor. Oeh, oeh. En, uh, nou ja. Ik ben er gewoon dinsdag weer. Ja. En niet vergeten zondag natuurlijk CFM Klassiek. En uh, volgende week dinsdag weer de lompen en de zware metalen en zo. Oh nee, geen lompen, maar zware metalen. Zo hoor. Ah. Nou, uh, Dolly, bedankt weer. Fijn weekend. En, ja, uh, dankjewel, Doeg. jij ook fijn weekend. En voor de luisteraars zo. Doei!